Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Tobak leeft. Fucking bizar. Het wordt met het uur groter pijn op hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Tobak leeft bij ZFM. When I gave my heart, The still remained. Ja, nou, Lekkere muziek. Hier, Good Charlotte en Generation Rx. En dat heet My Generation Rx. Het is het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Was er ook alweer een tweede gedeelte van het radioprogramma? Een kijkje in het, ja. het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeg, hoe kan ik dat bijna vergeten? Een overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaren 1975. Rockband Pink Floyd brengt een van zijn succesvolste albums uit. Wish You Were Here. En Ze hadden Dark Side of the Moon al eerder een uitgebracht. Dat was een groot succes en ze moesten een vervolg bedenken. En het waren tijdens de optredens ontstond het idee Wish You Were Here. En David Gilmore, Roger Waters en Richard Wright en Nick Mason. En als uitzondering hadden ze ook nog Roy Harper voor een zang ingehuurd. En ze hadden verschillende nummers gespeeld. Alleen Wish You Were Here werd, werd zo'n lang nummer dat paste niet op één kant. Dat hebben ze toen in tweeën geknipt. Uh, verdeeld over twee kanten. En uiteindelijk zijn Dogs and Sheeps... Uh, opgeschoven naar Animals CD. Uh, LP moet ik zeggen. En toen je denkt van... hoe klonk het ook weer? Ja, of is het lang geleden. Pink Floyd hoor je niet zo vaak meer op de radio. So you think he ik heb het heel vaak gedraaid. Heaven from hell. Niet echt opbeurende muziek... maar wel echt zweervol... Wish you were here and shine on your crazy little diamond. Met verwijzing naar Sid Barrett, die toen al uit de, uh, het CD, of uit de band was gegooid. Vanwege drugs gebruikt. Ja, het mooie dit. Goed, 1975, Pink Floyd. Breekt het album uit, Wish You Were Here. Vertel, wat gebeurt er nog meer? Ja, uh, in uh, 1997 wordt uh, de wordt dus zoekmachine Google gelanceerd. Hé, hey, kijk, ja. nog steeds te gebruiken. Ik, ik weet nog wel dat ik de eerste keer daar kwam... en toen had je, uh, zeg maar toen, een beetje het begin van het internet... Yeah. dat we in Nederland wat meer uh, dat we overgingen naar ADSL... Yeah? Uh, vlak daarvoor. Ik weet nog wel dat ik de eerste keer op Google kwam. En toen had je Ask en uh, Yahoo. En toen was het wel een beetje zo vaag. Van wat moest je gebruiken? Nou, uiteindelijk werd het toch steeds meer Google. En steeds meer uh, werd dat gebruikt. En ja, uiteindelijk. Nu is het natuurlijk de grootste zoekmachine die er, uh, die er is. Ja. Yeah. Uh, ja, hebben natuurlijk ongelooflijk veel uh, uh, informatie. Echt wel? is, ja, eigenlijk een hebben beetje... Hebben zij de macht van de wereld is altijd de vraag? Ja, dat ook, is he, een beetje... Wacht. Ja, nee, dat is echt heel lang geleden. Dat inbellen, dat weet ik ook nog. Met somnet. Ja? Ja. ja, ja, ja. Dat is echt... Dat is grappig. Ik probeer je te bellen. Was je op internet? Ja, ik was op internet. Goed, het is, uh, de website is begonnen door Larry Page en Sergey Brin. En dat zijn, uh, twee, het waren twee uh, Stanford uh, University uh, studenten die gewoon uh, ja, voor de grap uh, het zoekmachinetje hadden gemaakt. Nou, die uh, zijn er goed uh, mee terechtgekomen. De, vra de vraag was altijd, nou de kleur is dan nou te ontstaan door Lego? Want ze hadden van Lego, hadden ze Google gemaakt... Uh, zo er zijn heel boekjes. veel verhalen over de naam ja. en de, uh, dat het een typefout zou zijn geweest. en Heel veel uh, verhalen gaan erover ja, praten. Goed, uh, ja, ja, wat hebben we nog meer? Onder andere in 1940, de uh, slag om Londen. Het uh, waren al begonnen op 7 september 1940. En toen ging ze met uh, 372 bommenwerpers. De Duitsers. En 642 jachtvliegtuigen gingen ze door Londen. En daar hebben ze onder andere het havengebied echt helemaal plat gebombardeerd, zwaar beschadigd. Alleen de Britten waren heel slim. En die hebben heel veel vliegtuigen verdeeld over verschillende vliegvelden. En ja, toen hadden ze eigenlijk niet zoveel schade gebracht aan het vliegtuig. En dat wilden de Duitsers eigenlijk wel. Dus uiteindelijk gingen ze daar weer naartoe. En uiteindelijk uh, heeft dat de luchtwaffen 28 uh, vliegtuigen gekost. En uh, soms denk, uh, sommige mensen die uh, geschiedenis hebben gestuurd... die zeggen, Winston ja, Churchill heeft Londen eigenlijk gebruikt... als afleiding van zijn vliegtuig. Om de, de, de, de, de luchtvloot te bewaken, heeft hij Londen maar een gedeelte opgeofferd. Ja, soms moet je offers brengen om een oorlog te winnen. Dat is een beetje het, uh, dat is een beetje het verhaal. Maar goed, dat gebeurde op uh, uh, uh, uh, uh, 15 september in 1940... Ja, en in uh, 1887 wordt de Tesselse Courant uh, opgericht. En ik vind dat een grappig bericht, omdat mijn ouders, uh, mijn opa, die was een teslaar. En mijn ouders krijgen nog altijd uh, de Tesselse Courant uh, hier in Haarlem gewoon uh, ja, thuisbezorgd. Echt thuisbezorgd ook ja, gewoon. Ja. Niet digitaal, maar gewoon uh, ja. met papier. Ja, echt. gewoon op papier. Ja. Twee maal per week komt hij uit, dinsdag en vrijdag. En uh, samen met de Meppelse krant is dat echt uh, uniek. Want het is een van de weinig regionale bladen. En hij is nu ook digitaal te verkrijgen. Dus mocht je interesse hebben, je kan ook nou, wel best wel weten wat er op zo'n eiland gebeurt. Best nou. leuk, lekker kneuterig waarschijnlijk. Ja, ja, zeker. En echt, alles staat erin. Ook over fietsers die vallen. Dit was hier in de kranten, denk ik. <lacht> Verder, 15 september 1903. Drie schepen uit Armuiden vergaan eh, tijdens een storm. Tien vissers komen daarbij om het leven. En als je dan zeg maar daarop zoekt, dan krijg je uiteindelijk een krant uit 1903. En die vertelt dus dat heel veel bomen zijn omgewaaid. Tram had vertraging, trein ook, spoor, boot, dienst had ook vertraging... maar vooral heel veel bomen zijn ontworteld tijdens die storm op 15 september. Maar het tragische was natuurlijk wel die tien vissers die daarbij om het leven kwamen. Ja, en uh, in uh, 1784, een hele tijd geleden... Uh, vi laat uh, Vincen Vincenzo Lunardi de eerste waterstofballon op. Ja. En hij is tevens ook de eerste die boven Londen uh, uh, ooit vliegt. Ja. Moet je je voorstellen, 1784. Ja. Ja, je, je hebt echt nooit ja. eigenlijk de wereld van bovenaf gezien. Het zijn hele uh, uh, uh, ja, beroemde uh, beroemd schilderijen ervan gemaakt. Uh, ja. Dat je de luchtballon uh, boven de stad ziet. Uh, heel kleurrijk, heel uh, mooi. Het ja. verhaal is altijd dat zeg maar, het eerste hebben ze een geit en een kip en een, nog een dier in zo'n ballon gedaan. En uiteindelijk ja, hadden ze, nou, ik ben benieuwd of, wat daarbij mee gebeurt. En uiteindelijk is die blond neergekomen en toen hebben ze gekeken. Nou, Die kip had geloof ik een gebroken poot, maar ze weten niet of het door de landing is gekomen of dat ze onderling ruzie hebben gehad. En uiteindelijk dachten ze, van, ja, nou moeten we eigenlijk de mensen erin stoppen. Toen hebben ze eerst een gevangenen zeg maar, erin gestopt, die uit vrijwillen erin ging en daarna mocht worden vrijgelaten. Die wilde dat graag. En die overleefden het ook. Die werden er ook in een soort adel verheven. En elke keer als je nu een blond vaart doet... Ik heb het pas geleden ook gedaan. Word je ook, ja? Krijg je ook een soort certificaat. word je ook zeg maar, gedoopt. Een stukje gras waar je op geland bent. Krijg je hem op je hoofd met champagne over je heen. Het is allemaal wel... Oh, jeetje. Ja. Ik, ja, ik, we, ja, ik wil het ook nog wel een keer doen. Uh, lijkt me... het, het is aan de ene kant... Het, het hinkt tussen heel veel lawaai en heel rustig. Want die branders zijn ontzettend lawaaiig. Maar, en daarnaast we, weer heel rustig. Ik vraag me dan bij jou wel af... Ja. Uh, ik weet niet helemaal of jij onder de categorie voelt, valt... die dat heerlijk rustgevend voelt. Ja. Of poeerzaai. Ja. Nou ja, dan zijn die branders die even aangaan. Wel weer even lekker. <laughs> ja. Dit is echt dat je denkt... ik wil oordoppen in. Het is afschuwelijk hard gewoon. Verder in 1964... als laatste... jawel. Continuing story ...of Payton Place. Payton Place start. Dat is een soap. We hadden er toen nog niet zoveel. 1964 liep op met... Uh, 1969, en er zijn dus uiteindelijk uh, 514 afleveringen gemaakt. En het zit naar de boeken van uh, Grace, Matt, en Lewis. en Lewis. Uh, eerst zijn er ook nog twee bioscoopfilms geweest. En uiteindelijk, Mia Farrow heeft daar de carrière gestart, hè? samen met uh, Ryan O'Neill. En dat uh, is een heel bekende scène van hun twee, dat ze elkaar proberen te zoenen. Althans, zij wil helemaal graag zoenen en hij wilde dat niet. En uiteindelijk, dus na 500 afleveringen, is het dus afgelopen. Het is uh, Patent Place en niet te vergeten met Coordination Street. Want dat heeft veel langer ge gelopen. Hè? Dat is nog ook zo'n uh, zo soapserie geweest. Goed. Heb jij er nog één? Ja, ik heb er nog eentje en dat is uh, 1879. Ik, uh, dit was een nieuwtje die ik niet wist. Nee? In Haarlem wordt namelijk de eerste voetbalclub van Nederland opgericht okay. door de 14-jarige, moet je nagaan, op 14 jaar, yeah. 14-jarige Pim Mooye. Uh, hij uh, noemt de voetbalclub HFC, de Haarlemse Voetbalclub. En uh, ja, helaas uh, is die, uh, hij dus uh, uh, ja, tijdens de crisis uh, heeft hij het niet overleefd. De, jaren is hier te gaan. de crisis van de jaren dertig? Nee, de, de afgelopen crisis. Echt waar? Dus hij ja. heeft echt ruim 100 jaar heeft bestaande voetbalclub? Ja, ruim. Moet je je voorstellen, 18, wat was het? 1879. 1879. En voor die tijd was het voetbal. Is dat? Weet ik niet. Met je, met je voet dan, een bal. Ja, echt een ja. knullige sport. En daarna is het echt een hele hype geworden. Maar het is wel triest dat het dan niet overleeft. Ja, dat het niet... niet echt zoveel tot... jaar en dan uiteindelijk overleeft het gewoon niet. Nee, goed. Tot zover wat gebeurt er door de jaren heen. Op uh, 15 september. Straks de verjaardag. Uh, we noemen ze even voor je en we nemen ze even met je door. Eerst maar even een band wat groter is geworden. Give 10 Tonnes. rockmuziek ook hier in de vroege morgen. Give heet de band. En uh, dit was uh, Tonnes ten Tonnes. We zitten midden in de verjaardag. Okay. We kijken wie de jarig zijn. <middels> uh, ja, precies. een van degenen die jarig zou zijn geweest. Maar hij zijn al langer van ons heen gegaan natuurlijk. Marco Polo, de Italiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger. Hij leefde van uh, 1254 naar 1324. Uh, hij uh, hij bereisde tussen 1271 en uh, 1295. Onder andere gebieden, het oosten, Persië, China, India. Er was weinig uh, eigenlijk contact tussen de westenwereld en de Oosterse wereld. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft heel veel informatie uit het oosten gehaald. En dat heeft hij verzameld. En daar hebben ze ook gebruik van gemaakt. En uh, uiteindelijk, soms uh, was daar wel een beetje twijfel over: is die informatie die hij heeft verzameld wel. Echt, en daar hebben ze vaak naar gekeken. En uiteindelijk is ja, ze kunnen natuurlijk allemaal bevestigen dat het waar het is. Natuurlijk wat hij allemaal heeft verzameld. Marco Polo. Heeft ja. hij, uh, uh, is hij over land gegaan of is hij over zee gegaan? Weet je dat? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel ja, ook dat... over zee. Sommige gebieden wordt het anders wel lastiger, denk ik. Nou ja, op zich kun je vanaf hier wel naar. Ja, dat uh, kan wel. Ja, kijk naar Amerika we... wordt het lastiger. Maar, ja. Uh... ja. Ja, goed, goede vraag. Ik ga me er eens even induiken. Want Marco Markipolletje dat is al leest. Jeetje, hij heeft toch wel heel veel betekend eigenlijk? Ja. Het contact maken met het Oosten. Vertel. Ja, uh, wie vandaag ook jarig is, hij wordt uh, 28. Met Shively, uh, die is zo onder andere bekend van uh, Paranormal Activity 4 dus, uh, De film. Oh, Oké. Okay. Vandaag wordt hij 72. Ik zag hem uh, vorige week, geloof ik, nog in een film met Meryl Streep. Echt de twee oude mensen die dan in een crisis komen. Echt een heel simpel verhaal, maar toch wel... Ja, misschien komt het dat ik zelf ook al boven de 50 ben. Ik denk, oh ja, is wel herkenbaar. Een crisis in, in het... Uh in het uh, uh, huwelijk. En uiteindelijk komen ze eruit. Hij is bekend ook van The Fugitive. Dat is een bijrol waar hij een global, uh, uh, go, uh, golden globe voor kreeg. Uh, in 1970 begon hij met zijn acteurcarrière... met Love Story en zijn laatste film... Stuck and Away was met Meryl Streep. Dat is wat hij als laatste heeft gespeeld. Hij werd dus vandaag 72. Uh, uh, uh, Tommy Lee Jones. Verder, 1872, Max Factor. Ik denk dat vind ik even belangrijk om te noemen. Weet je wel, van de cosmetica. Ja, ja, ja. Yeah. Hij heeft dus is een Poolse Amerikaanse zakenman. De oprichter van een cosmetica bedrijf. In, uh, in 1914 uh, maakte hij perfecte make-up. Om voor het filmpubliek, uh, uh, voor filmacteurs uh, en actrice... om zo natuurlijk mogelijk over te komen. En pas in 1927 was het ook voor de gewone vrouw uh, te verkrijgen. Dus dat was laat. Dus het uiteindelijk, uh, ja, is, uh, iedereen gebruikt het Max Factor. Vertel. Ja, uh, wie vandaag ook jarig is, is Dave Mantel. Uh, dit is onder andere de acteur van uh, Spijt, uh, Mannenharten. Ja, Nederlandse acteur. Uh, en hij uh, speelt ook uh, Nieuwsbrief. In? Uh, gewoon uh, Nieuwsbrief. Nieuwsbrief? Nee, Nieuwspiet. Nieuwspiet? Ja. Oké. Okay. Oké, okay. ja, nou zo. Ga ik, weet niet of, ik, ik weet niet of dat mag. Nee, sorry, sorry. Mevrouw. Ik zal het er niet toch meer goed, over hebben. Uh, nee, precies. 1981, nee, 1881, dat is echt al een tijdje geleden. Jawel, uh, uh, Ettore Bukatti, is geboren. Buta oh. Ettore Bucatti, Italiaanse autoconstructeur. Uh, uh, die uh, motoren kon maken. Op zevenjarige leeftijd werkte hij bij een fietsenfabrikant. Die maakte eigenlijk een soort driewielers. Het uh, Cycles noemden ze dat. En hij had er een soort motor daarvoor bedacht. En dat was een succes. En uiteindelijk is hij voor zichzelf begonnen. Uh, nou ja. Je hoort hem even. Je komt hier even voorbij. Ik heb even naar filmpjes zitten kijken van die hele oude Bukattis die dan een race, een race doen. hè? Al geen spabord. Het is gewoon een sigaar. Een langwerpige sigaar. Ja, ja, ja. Met vier wielen. En het gaat hard. Dat ja. je denkt, what the fuck. Ja, en, en tegenwoordig wat, uh, wat Bukatti maakt is natuurlijk helemaal bizar. Uh... Ja, We dat maken... zijn hele mooie, mooie wagens. Ja, oh. ze, ma nou ja ze, ze maken de snelste auto's ter, ter wereld. Dus uh, ja. met, uh, ja, ik geloof 418 of zo dat ze rijden. Goed. Echt waar? Ja. Oh, dat weet ik allemaal niet. Maar Echt, het is futuristisch vergeleken bij die oude sigaar. en Christie zelf vandaag ook jaren zijn geweest. 1890. Dat is natuurlijk ook een Engelse directieve schrijfster... En uh, overleed in 1976. 86 geworden. Zo. Ja, en wie vandaag ook jarig is, is uh, Henry Charles Albert David. Oftewel, Prins Harry. Oh, kijk! Dus, uh, ja. Die is toch pas geleden getrouwd? Was Prins Harry toch? Ja, dat was Prins Harry. Oh. Met, eh... Uh, want ja. die, nou die schoonvader is wel heel irritant. Ja, ik ben de naam vergeten van zijn vrouw. Ja, ja. ja. ja zou je, dat je, Hou je te niet, goed? Ja, de vrouwenaam onthouden en de mannennaam vergeten. Maar het is nu even andersom. Ja, Prince Harry is ook wel heel makkelijk om te onthouden. Vandaag is hij jarig. Hij wordt vandaag ook 72. Oliver Stone, regisseur van onder andere JFK. Maar ook natuurlijk de regisseur van Platoon. Hij heeft zelf ook in Vietnam gediend. 1967, 1968... Heeft daar denk ik ook, ook dingen gezegd die niet helemaal lekker waren. En daar kom je natuurlijk altijd weer uit bij de, ja, het gebeuren wat in Maili gebeurde. Daar werden natuurlijk alle dorpelingen gewoon neergemaaid. Omdat er zoveel frustraties waren bij de soldaten. Omdat ze via, via het gong erbij werden gelapt. En zomaar in een ambush terechtkwamen. In Maia werden gewoon echt mensen neergeschoten. Dat is echt tragisch daar. Als je You think that it's war, you know, and that's the only thing that you could do and it's either you or them. And your mission was search and destroy. Search and destroy. And the soldier maar and, uh, and, uh, well, well, go goed even stukjes uit het documentaire over Bailey om het even lekker dramatisch te maken. Op deze zaterdagmorgen. Goed, Olaf van Stoot is vandaag dus jarig geworden, 72. Wie is er nog meer jarig? Ik denk dat we er een beetje doorheen zijn. Ja, nou, ik heb er nog wel eentje. Ben Wolf eh, was een, een acteur. En dan staat ook gewoon de Wikipedia dwerg. Ja. Wat? Wat? wat, wat echt? Daar ben je blij mee dan? er staat op internet. Hij was acteur, Ben Wolf En hij werd met 34 eh, uiteindelijk in 2015. Heel tragisch. Hij was in Hollywood aan het lopen, stak de weg over... en hij werd geraakt door een spiegel van een auto... En had een hoofdwond en uiteindelijk overleed hij op 34 jaar leeftijd. Hij was leraar ook nog op een kleuterschool. En hij is hey. vooral bekend van de horror story. De American Horror Story. Lijkt me nog wel iets wat jij er gezien ja, hebt. American ja, American Horror Stories. Ja. Ja. Ja. ja. hij speelde daar te werk. Ja. Ja, ja, ja, ja, precies. Heel aparte persoonlijkheid en uh, eigenzinnig. Ook. Nou goed, dat is zover de verjaardagen, dames en heren. Straks weer de zandvoortsprichten. Het hele ruijprogramma zit, zit vol met activiteiten. En we kijken even naar de nieuwste cd van Lenny Graffits. Ja! Is dit Lenny Graffits? Nee, sorry, het is geen Lenny Griffiths. Dit is Lenny Graffits. Met een knipoogje naar de jaren zeventig. Daar heeft hij ook wel een handje van om dat elke keer te doen. Hij hey, vindt zichzelf elke weer opnieuw uit. Is je The Vibration, it's enough. It's Ma maakt zich zorgen over de wereld, denk ik. Wanneer well, ik even, heeft de nieuwe CD alweer een tijdje. Het nummer duurt uh, plus minus zes minuten, dus uh, waar voor je geld, zeg ik dat altijd weer. Loopt tegen uh, half tien, uh, straks om half tien, de Zandvoortse berichten. En uh, Natuurlijk was het weer uh, groot nieuws, er is weer een nieuwe Rembrandt gevonden. Ik weet niet of je gevolgd hebt, Jan Six. Een van de Jan Sixers, geloof niet helemaal de jongste, maar hey, een jongste geloof ik. Die had een paar maanden geleden ook alweer een Rembrandt gevonden. De man met, met dat rare handje. Met dat plastic. Net of hij een soort handschoentje aan heeft. Een soort rubber handschoentje. En heel veel mensen hebben daar nog steeds kanttekenen bij gepast. Is het wel echt een echte Rembrandt? Ik weet dat niet. Hij is het een stuk afgesneden. Nou goed. Hij is wel als echte Rembrandt bestempeld. Maar hij heeft in 2014 ook weer een Rembrandt gevonden. En dat was een gedeelte overgeschild. Ik kon me er niks bij voorstellen. dat ik gisteravond bij Jeroen Pauw instapte. En daar zat Jan Six. Hij heeft toch altijd Kukshaar? Wel een aparte vogel. Kan er leuk over vertellen. Maar er was een andere man van de bel, die had echt zoiets van. Ja, ik ben gewoon opgelicht. Ik heb met Jan Six overlegd. Wij zouden met z'n twee een bod uitbrengen. voor dat schilderij. En dat is gewoon heel anders gelopen. En Jan Six lichtte dat gisteren even toe. Dat was de zoon van de restaurateur. En de restaurateur zou eigenlijk niet daarover moeten praten. Waarschijnlijk is de informatie uitgelekt naar deze man. En die heeft contact gezocht met Jan Six. en wilde met. Deze Jan Six Graak dat schilderij gaan kopen en daar een bot op doen. Nou, het zit heel moeilijk in elkaar. Maar uiteindelijk uh, begreep ik dat deze Jan Six dan uiteindelijk gewoon half zijn mond dicht houdt en zijn in, uh, noem je dat, uh, mensen die investeren uh, moet beschermen. En dan niet openheid van zaken kan doen. En dan lopen er twee belanghebbenden naast elkaar. En nou ja, goed, het, is, het is een aparte wereld. En uiteindelijk heeft hij dus het schilderij gekocht, dus voor deze investeerder en niet voor deze van de bijl. En daar baalt hij goed van. Ja, dat snap ik. Dus we wachten er allemaal af. Maar goed, het schilderij wat nu gevonden is, uit 2014... Die, uh, dat is gewoon overheen geschild. En dat was scherp om te zien dat hij een gedeelte had weggepeuterd. En dat je gewoon daaronder een ander plaatje ziet. Ik vond dat echt... En dan geeft het ook dat schild... dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat de gezicht van uh, uh, vroeger uh, Rembrandt... dat zag je dan in de hoek. En dat was gewoon echt net Rembrandt. Dat herkende je ook gewoon. Ik vind het altijd wel leuk als mensen gaan uitleggen... hoe schilderijen in elkaar zitten... En later denk je bijzelf, het gaat gewoon over een plaatje. Ja. Iemand ja. heeft gewoon in een atelier iets zitten schilderen. Zitten we er nou echt serieus over te praten? Nou goed, het kan wel iets zeggen over die tijd. Dat is wel ja. interessant. Is. Ja, dat is zo. Ja, ja. Dus nou ja, goed, de Six. Rembrandt, vertel. Wat ik ja, krijg. de makers van de grappig bedoelde Facebookpagina uh, uh, Shoot Away uh, hebben dinsdag een, een serieuze een waarschuwing op hun uh, site geplaatst. Ze deden dit nadat uh, uh, ja, veel mensen uh, weet het, uh, enthousiast reageerden op het bericht. 70.000 mensen uh, hebben zich aangemeld. En wat was nou het bericht waar ze zich voor hadden aangemeld? Ja? Wat hadden ze voor de grap gezet ja, op de wat? Facebookpagina? Nou, de orkaan komt eraan. Ja. Nou, wij zijn Amerikanen. Wij, ja? kunnen, wij hebben allemaal wapens. Dus wat gaan we doen? We gaan met z'n allen op oh, de lucht schieten. Dat, en dan gaat de orkaan vanzelf <tie> ja. weg. Ja, logisch. Ik had ook die gedachte ook een beetje. Vooral omdat een van de uh, uh, orkaanjagers... of een van die journalisten die daar te de plaats is... die dan zeg maar op strand zat... hij zegt, uh, uh, uh, uh, uh, ijzerlijk traag... Uh, blijft hij hangen voor de kust? Ik denk, kunnen ze er geen bom in gooien of zo? Dat hij namelijk nou met elkaar spat. Nou, het, het grappige is dat, uh, dat het juist een aanverrechtse effect heeft. Yeah? Als je namelijk richting. Uh, als je heel veel naar de wolken zou schieten. Yeah? Dan ontstaat er juist meer wolkvorming. Dus. Uh, oh, okay. dat, uh, maar goed, uh, ja, buiten het feit dat het niet gaat werken. Nee? Is het ook nog eens heel gevaarlijk. Want als je gewoon lucra in de lucht gaat schieten. Uh, oh, uh, ja. dan, uh, ofwel Mexicaanse snelvuur... Yeah. Uh, dan, ja, die kogels komen op een gegeven moment ook weer naar beneden. En iets wat met een bepaalde snelheid omhoog gaat... gaat met dezelfde snelheid naar beneden. Dus uh, ja, dat is niet heel uh, uh, veilig. Nee, nee. oké, okay, ik snap het. En misschien toch vliegtuigen die dan iets verder wegvliegen... Oh, dat uh, ja. dat uh, doen die een Mexicaanse uh, snelvuur? Ja, Mexicaans Mexicaanse snelvuur. Dat, soort... dat is uh, gewoon zo... Je mag zijn in de lucht leeg schieten. Is dat ook niet discriminerend? Omdat je dan zegt Oh maar, ja, shit. Ja, daar moesten we denken, hè? Nutteloos rondschieten. Dat oh, ja. doen de alle Mexicanen. Mexicaans. Oh, ja. Shit. Ja, ja nee. nee. Wacht ja, even een beetje opletten, hè. Wat je zegt. Ja, Ik kan sorry, niet allemaal zomaar sorry. alles roepen op de radio. Ik ben helemaal van de ratten besnuffeld. Goed, straks de Zandvoortse berichten. En helaas, in dit radioprogramma geen Jolande keuze. Echt niet. Nee, jij zit er niet in, dames en heren Volgende week weer. De Coral. Drifting through time In the space where you lie Calling to me Through the pain And desire As the sun take Maar zo ver weg. De Coral. Zwevel. De zaterdagmorgen. Ja, leuk Een Nieuwe CD is te vinden. Move through the dam. Oh ja. Ja, dat is even de vraag. Vandaag in de krant te lezen. Hadden we namelijk dat... Um, wat was het ook weer? Gaat de waterdampering... Gaat het niet halen dat daar voor de zeespiegel uh, van 2 meter... weet je, binnenkort 1 uh, oktober gaat hij omlaag... en dan gaat het water een beetje omhoog. Het zal niet in één keer 2 meter omhoog komen. Maar in de toekomst kan dat wel gaan gebeuren. Uh, zijn we daar klaar voor? Nou, wetenschappers hebben gezegd... ja, in eerste instantie wel. Maar als het echt zo blijft... dan kunnen ze toch wel gaan afbreken. Oké. Okay. Nou, ik wilde geen paniek zuiveren. maar ik geloof dat het wel gelukkig is nu. Goed, uh, tijd voor uh, de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Vertel. Ja, uh, voorlopig nog even geen uh, jazz in Zandvoort. Zoals uh, eind van het uh, afgelopen seizoen uh, van jazz in Zandvoort al werd uh, gemeld... moeten uh, de stichting een, uh, pas op de plaats uh, houden. De gezondheid van de uh, groot... van de groot indicator... <coughs> Sorry. En organisator van de maandelijkse reeks jazzconcerten in het Theater de Krocht, Erik Timmermans uh, laat... Helaas nog steeds uh, te wensen over. Dus ja, om gezondheidsredenen kan hij het uh, gewoon niet organiseren. Nee, uh, helaas. Dat, dat is toch wel jammer. Nou, sterkte. Ja, uh, ik hoop die... dat hij er snel bovenop komt. Ja, nou, dit, dit een beetje een raar kopje op aan te sluiten. Maar het begin van het einde. Nee, dat is niet voor hem. Maar het heeft wel te maken met het huis in de duinen. Uh, afgelopen maandag is de be sloop begonnen van het parkeerterrein. Zou dus je denken, nou, dat de sloop van het parkeerterrein, wat moet eraan geslopen worden? Nou, er moet ruimte worden gemaakt. Dat is bij de fietspad, bij de golfbaan. Er moet klaargemaakt worden voor tijdelijke woonruimte. Er worden containers geplaatst. En daar gaan de bewoners dan uit het huis van de duin inwonen. En dan uiteindelijk moet daar gas, water en licht ook eerst worden gerealiseerd. Riolering, de hele zooi wordt er aange aangezet. En dan pas in 2019 gaat de sloop van het oude pand beginnen. En dan gaan ze daar zeggen, maar uiteindelijk een nieuw pand bouwen... En dan worden er allemaal echt meer comfort geboden. Er worden aparte 1- en 2-persoonskamers gerealiseerd. Er wordt een restaurant in het centrum gebouwd waar ook de senioren van de woningen daar ook kunnen eten. Dus het wordt allemaal even, even goed aangepakt. Het wordt allemaal even modern in een modern jasje gestoken. Goed, andere Zandvoortse berichten zijn: Ja, zondag werd uh, voor de Zandvoortse kust bij uh, Bernie's Beach Club uh, de, vier, de vierde ronde van de Open NK Jetski gevaren. Uh, zeven van de tien klassen uh, waren uh, aanwezig... en konden op uh, uh, zaterdag kennismaken met uh, omstandigheden voor de Zandvoortskust. Zondag werd uh, de internationale wedstrijd uh, gevaren. En uh, dat zorgde voor uh, sensationele beelden. Oh, die zijn misschien nog wel terug te vinden. Uh, uh, vorige week vertelde Jolande ook al dat er uh, momenteel wordt geëxperimenteerd... met leeuwpoep tegen de herten, omdat de herten steeds vaker op het spoor gaan lopen... En uiteindelijk dan worden aangereden. En heel vaak komen ook daar, de trein komt aanrijden, toet het heel lang. De herten reageren daar niet op. Dus dan moeten bewoners daar weer uit het huis komen om die herten eraf te duwen. En, nou ja, goed, We zijn nu bezig met leeuwpoep. En dat schijnt wel een redelijk goede uitwerking te hebben. Alleen echt goede cijfers hebben we daar nu over. Dus dat gaat binnenkort nog wel... Uh... Beginnen. Verder natuurlijk een Toussinski-vol voor Yves Berendsen. Hij had 500, nee, 900 plaatsen had hij daar in Toussinski. En die waren binnen vijf dagen waren ze uitverkocht. Hij heeft dus CD uit het einde van het begin. Nou, hadden we net ook al. Het begin van het einde. En uh, uh, ja, hij, is gewoon, uh, hij is geslaagd. Hij is van de kleuterschool naar de grote school gegaan. Hij is talent van het jaar bij BUMA al geweest in 2016. En hij had singles met zin in jou... Uh, als ze danst en lust. Hij uh, is van coverartiest nu echt... een serieus artiest geworden. Gefeliciteerd. Stoer, onze zandvoorter. Ja, en uh, bij watersportcentrum... Uh, De Spot vindt... Uh, morgen het Bikes and Board Festival plaats. Uh, dit evenement uh, komen... liefhebbers van uh, Custom Motorbikes... en Oldschool... cultuur. Zo, ik kom even extra over mijn tong oldschool surfcultuur bij elkaar. De dag staat in het teken van fun, friends en family. Dus uh, ja, super leuk uh, om heen te gaan. Uh, hoe heet het? De kosten voor deelname aan de uh, uh, bike show, inclusief de rit over het circuit bedragen 38 uh, euro. En uh, deelnemers aan de uh, drag race kost uh, 15 euro. Okay. Dus ja. ook een drag race georganiseerd. Dus uh, allemaal leuk. Is dat met Queens... Drag queens? Race? Ja, met dra ja zitten, dan houden ze een race met allemaal drag queens op die, uh, okay. op die motoren. Dus, dat uh, ja, dat lijkt lekker toch een sensatie, zeg. Zaterdag 22 september is natuurlijk weer burendag, dat is volgende week. Maar in Zandvoort wordt het op 21 september gevierd. Zandvoort altijd lekker even dwars. Het wordt op vrijdag gevierd bij Pluspunt in de ochtend. En dan kan je daar. Wat kan je daar ook alweer doen? Oh ja, taartenwedstrijd is dat. De, de, de, de, uh, heel Zandvoort bakt. Uh, als je daar een taart aanbiedt... krijg je daar een, een onkostenvergoeding van voor 10 euro. En uiteindelijk gaat de jury kijken wie de beste uh, taart heeft gebakken. Uh, en uiteindelijk, als je daar je helemaal vol hebt geschranst met taarten... dan moet je in de middag even naar het locatiecentrum uh, gaan. De blauwe tram. Daar wordt namelijk gesport. Uh, daar is uh, ja, op het plein en in de gymzaal. We komen jong en oud bij elkaar. En dan gaan ze daar uh, uiteindelijk sporten... op de het taart beetje... van de ochtend eraf te... Ja, ik vind het een beetje een dubbele boodschap. Dat, ja. Uh, ja. Nou ja, in ieder geval, ik vind het goed, het is natuurlijk uh, ooit bij Douw begonnen, dat de burendag elkaar weer even opzoeken op straat. Bos in de straat is het twee keer geweerd en toen uh, ja, langzaam dood gestorven. Ik, vind het ik heb jammer. nog nooit een burendag gehad. Nee, heb je dat nooit gehad? Nee. Weet je even op, op het balkon uh, van iemand. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb ook uh, niet zo'n uh, behoefte, behoefte eraan. Nee, nou, Ik heb er wel behoefte aan, maar het komt gewoon niet bij ons in de straat op gang. In Standfoort wel, maar dan op vrijdag. Dan moet je met het vrij zijn, dat is ook zo'n nadeel. Goed, dat is zover de Zandvoortse berichten! Tot zover! Ja! Nou, uh, tijd voor uw landenkeuze? Nee, vandaag even niet. Ik kijk even in de lijst wat voor muziekjes er allemaal uitgezocht hebben. Wat ik het allemaal weer wat grappig denk. Oh, kijk, ik zie hier onder andere de nieuwe single, althans, dat is ook wel weer de laatste single van MGMT. Je, kent ze, je kent ze van Kids. En Let's Pretend We're Married waren grote hits. Ze hebben een nieuwe CD uit, die uit Little Dark Age. Ja, daar zijn we momenteel in. Oh nee, het valt best mee. Nederland gaat het goed. Ja. Dat wijzen de cijfers uit. Me en Michael... Ja, ik kan me voorstellen, het zijn voor die fantasieën die je hebt, hè? Me en Michael. Ja, welke Michael? Er zijn er veel in de wereld waar je fantasie over kan hebben. Ik heb hem persoonlijk geen eet, maar dat zou misschien zijn dat heel veel mannen dat wel hebben. Dat Michael Jackson zijn geweest. De muziekkeuze zou dat wel in die richting wijzen, zou je denken. MGMT en Let's Pretend was een grote plaats... En uh, Kids uh, was ook een van die leukere plaat En dit was uh, uh, Mia en Michael. Goed, ik, uh, gisteren was ik me weer aan het verdiepen in het stukje geschiedenis... wat gebeurde er door de jaren heen. Ik ben daarbij de hele vrijdagavond mee bezig. Zo'n dus onderwerpen blijf ik eindeloos lang in hangen. En onder andere als het weer over Vietnam gaat. Dus ik ook zo'n kopje natuurlijk. Maar nu zag ik in een oude krant... en er zijn natuurlijk ook van die sites waar je gewoon in oude kranten letterlijk kan gaan lezen. En het ging over de orkaan uh, op... Uh, was het Arnemuide? Ar ja, Arnemuide was dat. En er stond in die krant ook nog een ander bericht. Toen dacht ik van hé, hey, het geweld is niet alleen van de laatste tijd. Maar ook in die tijd was het al. En het gaat over 1903. Vrijdagochtend zat te zijst een man die doof en stom is. Uh, en bijna niet kon lopen op een ene bank in Utrechtse, op de Utrechtse weg. Zijn pijpje te paffen. Toen twee dronken kerels het in hun hoofd haalden. Uh, op uh, de man uh, te gaan plagen. En zijn pijp uit zijn mond trokken. En daarna nog op zijn hoofd begonnen te slaan toen hij zich verweerde. Het liep zodanig uit de hand dat uh, uh, een wond op de man zijn hoofd kwam. En uiteindelijk zijn er nog verschillende trappen en slagen met een stok gegeven. En dan stopt het bericht. Het klinkt heel drollig. Ja, maar het is toch wel weer flink geweld tegen een man die zich niet kon verweren. Dit was 1903, hè? Geweld is van alle tijd, dat blijkt. Oh ja. Ik wil ik er nog op. even op wijzen? Dus niet uh, zegt de jeugd van tegenwoordig. Nee, ook de oude jeugd kon er wat van. Goed, terug naar deze tijd. Ja, stukje wetenschap. En ja. uh, wetenschappers van de TU Delft zijn al jaren bezig met het uh, ontwikkelen van een uh, robot -drone Wacht, die stukje, op een interview. Techniek zei je? Stukje techniek. Stukje techniek. Uh, hun, nieuwste criteria, uh, of hun nieuwste creatie lijkt uh, nog meer op een, uh, op een fruitvliegje. Wat ze hebben gedaan, ze, ja. hebben, de uh, ze hebben een fruitvliegje heel goed bestudeerd. Ja. Nou ja, soms heb je wel eens dat je hier verveelt en dan zie je zo'n fruitvliegje. Maar uh, die hebben ze goed hoe die dan daadwerkelijk vliegen. En dat ja. hebben ze proberen na te boten. Ja. En uh, ja, het begint steeds meer zeg maar, dat ze dat kunnen namaken. Dus, ja. ik, uh, ik had zelfs begrepen dat het fruitvliegje was zo goed in elkaar gezet dat ze bijna het fruitvliegje konden bestuderen van hoe een echt fruitvliegje werkte. Ik dacht van, wat? Huh? Je, je hebt een, iets gemaakt. En daarna ga je het bestuderen. je denkt van, nou, het is net als een fruitvliegje. Oké. Okay. Ja, maar je kan nog best wel... Als je zeg maar iets maakt, yeah? iets namaakt. En dan vervolgens ga je dat bestuderen. Kun je daar ook weer informatie uit halen hoe dus iets anders werkt. Ja, ja okay. het, het, het, Ik ben het, geen wetenschapper het, ook. Nee, nee ja, dat blijkt. Ja, goed, ja, het. ja het, het, het, het, Dat is ook een klein dronetje. Dan zit ook een klein cameraatje. Nou, op zich is hij nog wel, uh, is hij nog wel redelijk, uh, redelijk groot. Uh, die, die ik is denk die... niet dat, hij, uh, dat hij, als hij langs vliegt, dat je denkt van is dat nou een fruitvliegje? Ja? Nee, het Camera. Valt, valt, valt wel op. Oh, het valt wel op. Uh, maar uh, it, it, it, ik vind het soms ook wel een beetje uh, ja, ja, een beetje Just raar dat... dat je denkt van echt moet je alles in de gaten houden gewoon. Ja, de ja, drones tegenwoordig kan je nog steeds uh, wel zien hoor spinnetjes, ja, ja. cameraatjes. Ja, nou goed, dan, kijk je altijd weer, dan kom je altijd weer terug bij Minority Report met Tom Cruise, waar alle kleine mietjes gewoon met je huis konden binnenkomen lopen om te kijken uh, of, je, of je een verdachte bent. En ja, dat moest je dan toelaten. Goed, zover de science fiction berichten. Wie is er op de radio. Die toch wel het drankgebruik zal stimuleren. Ik zou zeggen: weg van die radio. Daar kunnen we toch niet aan meewerken. Drankmisbruik. Echt schandalig. 10 voor 10 in de zaterdagmorgen. Altijd weer spannend. Wat gaat er na 10 uur gebeuren? Ik weet het ook niet. We wachten het gewoon rustig af. En verder eh, dompen voor slachtoffer. De rechters torpedoeren een sterke positie in het strafproces. Waar gaat er de gods om over? Nou, Dekker, Sander Dekker wilde de positie van een slachtoffer sterker maken... door te verplichten dat de verdachte bij de rechtszaak altijd aanwezig moet zijn. En dat zou onder andere gelden voor van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven. En de rechters hebben daarnaar gekeken... Nee, dat gaan we toch niet verplichten. Dat een verdachte er altijd bij aanwezig moet zijn. Het heeft er al ook te maken met dat als de, de, de slachtoffer... of de nabestaanden van de slachtoffer spreekrecht hebben... dan zouden ze die man nog even toe kunnen spreken. Ja. Eh, dan, ja, ik weet niet of, of dat echt nodig is. Want dan krijg je zeg maar dat de, de nabestaanden... ook nog eens een keer de persoon gaan aanspreken. En daar twijfel ik een beetje over of dat nou wel echt de, de noodzaak is. En, en sommige eh, eh, nabestaanden van de slachtoffer zit er misschien helemaal niet te wachten op dat de verdachte er altijd bij is. Dus hier wordt er naar gekeken, maar in ieder geval de rechters hebben het nu getorpedeerd... en hebben gezegd nee, dat gaan we toch niet doen. En daarbij komt dat het ook heel veel werk is om dat voor elkaar te krijgen. En daar zitten ze ook niet op te wachten. Ja, ik heb een stukje positief nieuws. Ja. Uh, er is namelijk uh, een uitspraak geweest... van de hoogste rechtbank in, uh, in India. En die heeft uh, besloten dat uh, de wet... die uh, uh, seks met een, uh, tussen mensen met hetzelfde geslacht ja? illegaal maakt... Oh. dat die uh, niet meer... Uh, uh, uh, ja, dat die, dat die ontbonden is. De, de wet uh, werd... Uh, stamt nog uit de Britse koloniale tijd. Oh ja, heel lang En uh, in 2013 werd hij al onder de loep genomen uh, door een rechter. En die heeft, had besloten dat hij gewoon uh, bleef, uh, uh, ja, bleef bestaan. Maar nu is er eindelijk een, uh, een uitspraak geweest van het ja, hoogste rechtsorgaan. Yeah. En die heeft besloten dat uh, de wet uh, onwettig uh, is. Dus niet meer bestaat. Dus uh, ja, natuurlijk veel uh, feestgevier uh, onder... Uh, yeah. uh, ja. De homo's en de lesbiennes, de homo's en, en en lesbiennes de hele, in uh, India. Uh, in, in, ja, en ze stonden lekker te wapperen met regenboogvlaggen. In, uh ja, raar is dat. In Nederland is het al zo lang zo normaal... Maar en, misschien hebben ze daar de wet ook nog niet zo lang allemaal, uh, onderzocht. En, uh, dat hebben ze van, nou, misschien moeten we eens even de oude dozen openen... en kijken wat er allemaal nog uh, voor wetten zijn. Misschien moeten ze allemaal even bijstellen. Ja, dus en zijn, misschien dus... werd het al lang al oogluikend toegelaten in sommige gebieden. In India volgens mij wel. Er nou ja, dus konden kon uh, straffen van tien jaar opstaan. Echt waar? Ja, want huh? het werd gezien als, uh, als uh, yeah, onwenselijk gedrag. Ja? Daar stond een straf op van tien jaar. Dus dat is best wel... Uh, ja. Dat is nog wel redelijker. Ja. Maar goed, dat is nu van de baan. Goed ja. nieuws, dames en heren. Maar ik denk sowieso, als je alle, ook in Nederland, als je gewoon rare wetten gaat zoeken... Ja? dat je heel veel rare dingetjes tegenkomt... waarvan jij niet weet dat dat ja. daadwerkelijk nog steeds in het wetboek uh, wet nee. staat. Nee, goed, als je er niet tegenaan loopt, dan het gewoon, blijft het gewoon staan. Dat lijkt me ook wel weer logisch natuurlijk. Nou, straks eh, onder andere nog... Uh, uh, kijk, eens even, kijk. Nou, laat eerst even een muziekje doen. Ja, sorry, het eind van het radioprogramma dat gaat dus. Ja, de spanning er altijd een beetje vanaf natuurlijk, hè. En straks de tiener, waarschijnlijk, goeiemorgen, Zandvoort vanuit Houtenheil, Hoogland. Dan wachten even op, verbindingen rijden weer eerst even, Whitney. Nee, niet Houston maar gewoon Whitney. Bij jonge lui die een band hebben geformeerd en een cd hebben uit Light Up The Lake. Yeah, You and Me. Zweefel. Soms kan je het niet plaatsen. Is dit nou oud? Is dit nieuws? De jongen is een meisje. Het zijn allemaal jongens. Whitney. En het is niet helemaal gelukkig gekozen. Want in het begin, als je daarop ging googelen, kreeg je alleen maar Whitney Houston. <laughs> ja, dat is toch heel iets anders. Uh, en dit is uh, ja, gewoon een beetje wat uh, Whitney heet. Goed, het is de zaterdagmorgen. Het loopt tegen het einde van dit radioprogramma. Wij hebben nog een paar nieuwsberichten die we toch met u willen delen. En ik zie dat... Uh, is nog fanatiek aan het lezen. Is. Ja, ik, uh, ik ben uh, me gaan inlezen in uh, wat rare uh, wetten die in Nederland uh, van oh, kracht ja. zijn. Oh ja, dat zijn Ik het. denk, ja, laten we dan toch maar even ernaar kijken. Uh, eentje daarvan is uh, in Rotterdam. Als je daar met je hond loopt, ja? dan moet je maar uh, uitkijken... dat hij niet uh, iets ziet uh, waardoor hij gaat blaffen. Je, het is namelijk verboden voor honden in Rotterdam om te blaffen. Uh, er staat een boete van maar liefst 130 euro uh, op. Ja? Uh, en de viervoeter kan die boete kan oplopen tot 2250 euro. Oké. Okay. Dat vind ik best wel een dingetje. Je hebt er nog even schrijven? Ja, uh, in, uh, in Lelystad in Urk... kan de gemeente een uh, verbod uitvaardigen uh, voor duiven... om uh, overdag uit te vliegen. Yeah. De regel is uh, bedacht om uh, postduiven bij het... Uh, uh, is bedacht voor postduiven. Yeah? Bij het afschieten van de uh, gewilderde duiven dreigt de, de beestjes ook uh, het loodje te leggen. Maar het is dus uh, soms verboden om uh, voor duiven om te vliegen daar. Okay. Dus uh, ja, zo zijn er nog een heleboel uh, uh, regels mag, waarvan niet je mag denk, blaffen. Ooit maar goed, ontstaan... dit, zijn, dit zijn de moderne regels. Er dus zullen yeah? vast ook nog wel wat oude regels zijn waarvan je denkt. Oh, bestaat dat nog? Dit, nou ja, dit klinkt ook wel een beetje oud hoor. zo, een hond die niet mag blaffen. Ja, maar het is om. Er is best wel wat overlast van honden in Rotterdam. En dat willen ze tegengaan. Dus het is maar goed dat ik niet in Rotterdam woon. Want mijn honden zijn nogal, die slaan nogal snel aan. Oh, kijk maar die kleine kutbeestjes. Dat zijn een beetje. Het zijn hele lieve schattige. Het zijn hele lieve, schattige hondjes. Ik besta wel, ik besta wel. Zie je me dan niet? Ik besta wel. Oh, zo, oh hey, ik, ik, ik, zie, ik zie mijn hond wel eens uh, over het hoofd. Dus ja. ik denk, waar is mijn hond nou? Waar, waar oh, ben je ja. nou? Waar ben je ja, nou? Ga we laten wel wat van oh, zich oh, houden. Hij, hij staat tegen mijn voet aan. Ja, uh. yeah, of je staat bovenop zijn... Nou goed, ik moet zeggen, uh, dit was Toebak Leeft. En wij zijn volgende week weer terug. Tu tu tuut. Nee? Of nou, een Vol dat is lang geleden, André. doen ze even normaal. Nou goed, straks naar Tina, een tiener. goedemorgen wordt en we spreken graag volgende week weer. En dan ben jij op vakantie? Ja, ik hè? Uh, ben op vakantie. Twee weken ben ik er niet. Oké. Uh, dus, nou, prettige vakantie en maak mooie foto's en uh, stuur, ik, stuur, uh, stuur ze ja. op. Ja, ja ik ben goed dat het allemaal tevoorschijn komt. We draaien nog één plaatje voor tien uur en dan, is dan gaan we er door. Prettig weekend. Hoi, Cheryl Kroll. En be myself.